Inmiddels in minuut 57 als Kenneth Vermeer maar weer eens eventjes in het spel wordt betrokken. Onmiddellijk doorgespeeld op Jan Vertongen. Ruim 35.000 mensen zien deze wedstrijd live in het stade Gerland Als Olympique Lyon even balbezit heeft, maar 1-0 zit er weer tussen, krijgt de bal terug. En moet eens kijken om zich heen. Hij doet dat erg goed, moet ik zeggen. In deze wedstrijd speelt hij ook goed tegen Dynamo Zagreb. Uh, speelt er wel dan via de linkerkant naar Ebisilio. Ebisilio tussen twee, drie man in. Speelt er wel dan matig naar het midden. Dan moet uh, Enoot weer doen. En die doet dat ook goed. Speelt de bal naar Eriksen. En Eriksen naar Van der Wiel. Een paar stapjes maken. Van der Wiel speelt hem naar uh, Lodero. Lodero uh, nog altijd in balbezit. Uh, terug naar Van der Wiel. Van der Wiel aan de rechterkant. Is op zoek naar een uh, vrije man. Kan een paar stapjes weer doen. En uh, probeert een 1-2 aan te gaan. Met dat lukt niet. En nu is het uitkijker geblazen omdat Van de Wiel weg is achterin. En Gomis de bal naar de linkerkant, naar Lissandro speelt. En dan komt de bal uiteindelijk terecht bij Jimmy Briand. Goeie aanval hoor van de Fransen. Eén keer raken over 4-5 schijven. Dat gaat gewoon door via Courcouf naar Revalière. Hoewel, veel terreinwinst is er niet geboekt. Bastos nu aan de rechterkant. Terug naar Revalier. 10 meter over de middellijn. Aan die rechterkant dus. Opgejaagd door Ebi Anita. Het moet dus terug naar Kries. Het gaat vervolgens naar Kelström. En die zal dan willen verplaatsen naar de linkerkant via Lovren. Of in één keer door naar Shishoko. Nee, In één keer naar Sissoko. Die staat er met Soleimani. Dan moet het weer terug naar Lovren. Oftewel, bij Ajax staat het goed. Want bij Lyon ziet men eventjes geen beweging en geen man die aanspeelbaar is. En zeker geen reden tot het opzetten van combinatie. En als dan uiteindelijk Brian wordt aangespeeld, zit Vertonger ertussen en kan Ajax aan counteren denken. Maar wordt het nu weer opgesloten door Lyon. Uiteindelijk Ebicilio aan de linkerkant naar Lodero. Ook die wordt weer opgejaagd en gaat de bal verliezen. Nee, overtreding. Dan heeft Ajax geluk, mag het zo'n vrijtrap trap gaan nemen. Een tweede uh, warmloper bij Ajax. Deli Blind is zich uh, aan het uh, warmlopen samen met Davy Klaassen. Uh... Dat heeft te maken met Ebisilio. die net ook even licht geraakt werd. Gisteren op de training was Deli Blind ook bezig aan de linkerkant. We kennen hem met name als linksbek. Maar ook als linkshalf en linksbuiten was hij gisteren bezig. En over linksbuiten gesproken. Ebisilio. Ebisilio met de bal terugtrekken. Nou, Theo Doorbaar. maar. Theo Jansen. Oh, Soleimani was het die de bal schiet. En via een tegenstander gaat de bal over het doel. En dat was heel dichtbij het schot. Halverwege, of uit, uit de as van het veld van Miralem Soleimani gaat via onder andere de keeper over het doel en levert slechts een hoekschop op. Ik denk dat het schot naast was gegaan, maar Sissoko raakte het nog aan en daardoor ging het ineens terug naar de goal. En moest er razendsnel worden opgetreden door Loris. Nou ja, nauwelijks eigenlijk, want de bal ging net over de lat. Daar komt die corner van Eriksen Vanaf de linkerkant komt bij de eerste paal, zorgt daarvoor wat gevaar. Brian komt weg, 1 brengt terug, Lodero komt door. Ja, dan zal er toch wel iemand buiten het spel staan als hij de bal aanraakt. Dat gebeurt niet, de bal komt over de achterlijn en uiteindelijk loopt dit dus weer met een sisseraf eraf voor Lyon. Maar wat een kans ineens zegt voor Ajax. Dat schot dus van Soleimani. Dat was helemaal niet zo goed. Maar werd uiteindelijk met hulp van Sissoko toch heel gevaarlijk. We hebben er een uur op zitten bij Olympique Lyon tegen Ajax. Hier is de stand 0-0. In het matchcenter wordt u bijgepraat over de andere wedstrijden van deze avond. Drie, drie belangrijkste wedstrijden. Napoli, Manchester City 2-1 geworden. Tweede doelpunt van Cavani, Bayern München, Villarreal 2-1 geworden. Was 2-0 doelpunt van de Guzman, ex-Feyenoord. Manchester United, Benfica is 2-2. Werd 2-1 voor Manchester United via Fletcher. En Aymar binnen de minuut met de gelijkmaker 2-2. Madrid overigens 5-0 inmiddels tegen Zagreb. Balbezit voor Olympique Lyon. Uitkijker geblazen als de bal voor het doel komt. Maar goed uitverdedigd door Van der Wiel... Naar Anita. Nou, als er nu wat snelheid komt. dan lopen wel wat mensen van Ajax vrij. Maar niet echt uh, lekker. Zodat Anita te lang. Of uh, ja, uh, Ebicilio moet ik zeggen. Te lang met de bal ging lopen. En uh, de bal kwijtraakt. En mag uh, Olympique Lyon gaan gooien. Omdat Ebicilio een overtreding maakt op Lisandro. Ebicilio die uh, niet echt lekker in de, in de wedstrijd zit. En het uh, uh, wel eens uh, zou kunnen betekenen dat Deli Blind straks voor hem in de plaats gaat komen. De vrije trap staat een meter of vijf over de middenlijn voor Olympique Lyon. Voor uh, Petit Cizou, oftewel doorvolger van Sidaan. Dat moest hij worden in het Franse elftal, deze Courcouf. Want tot nu toe kan hij de faam nog niet waarmaken. Hij heeft ook al in het buitenland gespeeld bij uh, Milan. Maar daar werd hij eigenlijk ook niet gepruimd. En uh, presteerde hij uh, niet goed genoeg. Sprak onder meer de Franse taal niet, vond men. Heeft de bal nu in elk geval richting het strafdomgebied getransporteerd. Moet het in het Franse elftal waarmaken. Heeft een goed seizoen gehad bij Bourdeaux. Kwam vervolgens hier bij Lyon terecht. En heeft dit seizoen voor een groot deel gemist vanwege een blessure. Maar moet wel een van de smaakmakers zijn van uh, dit elftal. Ajax blijft op de been, ondanks toch wat meer druk van Lyon in de tweede helft. Maar Ajax krijgt de gelegenheid om nu te counteren via abc -BO. Rond de middenlijn, linkerkant, drijft hij even weg van Briand. Speelt de ins, uh, geschoven Anita aan in de middencirkel 1-0. Dan komen we uit aan de rechterkant via Wereld. en Van der Wiel. Er ligt wat ruimte voor Van der Wiel om daarbij te sluiten. Nou ja, je moet niet alle ruimtes dichtlopen natuurlijk. Lodero gevonden, combineert kort met Eriksen. Lodero nog altijd, Lodero slalend en gaat nu liggen. Ja, dat is een uh, zwalbe, denk ik. Want hij begint namelijk een meter of drie voor het strafschopgebied, met slalommen. Komt uh, binnen de 16 meter uit en uh, stort dan ter aarde. Er wordt overigens niet gefloten, niet voor een zwalbe, dus niet voor een overtreding. Dus uh, niets van dat alles. Het spel gaat gewoon door. En Eriksen heeft de bal. En Eriksen probeert hem op Lodero te spelen. Lodero uh, kan de bal niet meenemen. Overigens, Chris frat uh, zowat Lodero op bij die actie. Zo kwaad was hij. En uh, nu gaat de bal over de zijlijn, omdat Eno er goed tussen zit. Maar er wel een inworp is voor Lyon. Het wordt wat opener, het spel. Overigens het een ongelofelijke zwalbe. Ik zie het nu in de herhaling. Uh, er één hoor, dat is er die, een. <laughs> nou. Sterven de zwanen is er niks Zo. bij. Die mag echt het theater in. Maar wel uitkijken geblazen voor Ajax. Omdat Bastos aan de linkerkant de bal heeft. Bastos met van de wiel. Bastos gaat een actie aan. Gaat richting de achterlijn. Doet dat goed. Brengt de bal voor. En dan wordt de bal weggekopt. Uit de verdediging door Al de wereld En kan Ajax weer overnemen. Met Lodero. Die de bal krijgt nog wel op eigen helft. Terug naar Eriksen. Nu wordt er veel druk gezet door Lyon. Dan moet Ajax oppassen. Moet het rond het grassoepgebied via Al de wereld eruit komen. En die doet eigenlijk hetgene wat het beste is. Namelijk maar gewoon proberen een lange bal achter de laatste linie van Lyon te leggen. Met de snelheid van Soelema. Zou dat goed kunnen komen? U hoort het al, zou, want het gebeurt niet. Gries sluit de weg af en speelt terug naar uh, Loris. Maar voor de Fransen gaat nu toch uh, de klok ook tegen ze werken. Nog uh, 23 minuten, 27 minuten. En nog altijd dus die 0-0 stand. Een stand waarbij uh, Ajax zoiets heeft van... Uh, nou ja, daar uh, kunnen wij uh, prima mee leven. Dan uh, komt het wellicht op de laatste wedstrijd aan. Maar zetten we een eerste stapje richting uh, overleven in de Champions League. En voor Lyon geldt dat een overwinning eigenlijk uh, noodzakelijk is. Wil het niet... Uh, een, ...een hele hoge uitslag tegen Zakerep uh, op de mat moeten leggen. Nu het balbezit voor uh, Anita terug weer naar uh, Vertongen. Vertongen kijkt eventjes, ziet, schat de situatie in... ...en speelt uiteindelijk Eriksen aan... ...die razendsnel weer de bal inlevert bij zijn aanvoerder. Aanvoerder Vertongen dus, de bal naar Anita. Anita naar Vertongen. En zo blijft Ajax aardig in balbezit... ...gaat Vertongen naar uh, Theo Jansen. Theo Jansen naar Vertongen... ...die uh, zich voor het eerst eigenlijk uh, inschuift... ...en meteen een uh, beuk krijgt van Kries... Zijn is uh, kompaan aan de overkant, centrale verdediger. Die uh, even een uitbrandertje krijgt van scheidsrechter Eriksen. En de vrije trap voor Ajax. Terwijl Vertonghen eventjes aan de knie voelt. En uh, of alles er nog recht en goed uh, aan zit. Gaat Deli Blind zich melden bij uh, Frank de Boer. En uh, gaat Deli Blind zo dadelijk in het team komen van Ajax. Om uh, gewoon op dat middenveld, denk ik, wat uh, meer kracht nog... ...te krijgen en te houden om die nul vast te houden. Als Theo Jansen de bal heeft en in de diepte zocht naar EBCDO, maar die ging niet. Dan zie je Jansen even zo met de armen breed. Ja joh, als je dit al niet kan, dan weet ik het ook niet meer. Zo zal hij die niet bedoelen. Maar zo ziet het er wel uit, even richting EBCDO. Loris is uiteindelijk het eindstation van deze actie, 65e minuut loopt. Als Gomis een duel wint van al de wereld, maar die Gomis komt er niet aan hoor. Lisandro werkt ontzettend hard. En uiteindelijk moet Gomis zoiets als het eindstation zijn, man die toch over het algemeen makkelijk het net weet te vinden. Wordt Baby Drogba genoemd, deze man uit Senegal, na zijn grote voorbeeld. DJ Drogba, maar die vind ik toch wat krachtiger en wat sterker aan de bal. Dan deze Gomis deze avond, ook al de man die in Amsterdam er natuurlijk mede verantwoordelijk was, voor was. Dat het slechts 0-0 bleef omdat hij drie uitgelezen mogelijkheden in Amsterdam niet wist te benutten. Prima hoor voor, voor Ajax, maar in Lyon zullen ze daar toch anders over denken. Kries namens de thuisploeg met een bal naar de linkerkant. Hens van Bastos. Nou, ik weet niet of de scheidsrechter dat gezien heeft of dat hij gewoon in een ingooi geeft. Want die bal is over de zijlijn gegaan en dan gaat de krekkerie van de wiel naar de kant. En komt Blind dus gewoon als rechtsachter spelend in het elftal. Nee, als linksachter spelen. Dan gaat Anita denk ik als rechtsachter spelen. En dat zal dan van alles toch te maken hebben met Lies Blessure. Die Van de Wiel gisteren tijdens de training al aan de kant hield. Uiteindelijk werd vandaag het zijn op groen gegeven van, nou ja, hij kan toch spelen. Maar die Lies Blessure speelt hem duidelijk parten. En dus moet hij naar de kant en komt Deli Blind voor hem in het elftal. Ja, wat omzettingen dus voor de boer. Uh, Anita naar de rechterkant, die heeft de bal in de handen om uh, in te gaan gooien. Van de Wiel uh, loopt heel rustig naar de kant en wordt nu... Uh, ...afgelost door Deli Blind. Is even kijken, uh, waar gaat uh, Blind staan? linksbek. Uh, Zegt nog een paar dingen tegen Jan Vertongen. En dan heeft Eriksen de bal ontvangen. Gaat de bal... Oeh, uh, hele slechte bal voor het eerst eigenlijk... ...van 1-0. En dan is het uh, maar goed dat al de wereld het slot op de deur is... ...en is het het eerste bal bezit in deze wedstrijd voor Deli Blind. Richting Emicilio. dat is goed. Maar wat Emicilio doet niet, want die verliest hem aan Revalier. Die geeft hem vervolgens aan Brian. Ransgafs op gebied, dan richting de achterlijn. Revalier met een voorzet vanaf de rechterkant... die. Aan alles en iedereen voorbij gaat. Daar had toch voor Lyon meer in gezeten. Dat zullen ze bij Ajax ook wel beseffen. Alleen er is niemand van Lyon die um, een hoofd of een voet zet. tegen die toch aardige voorzet van uh, Revalière. die over alles en iedereen heen gaat. En ja, Lisandro zegt nu wel. van ik stond toch iets verder terug. Had dat maar gezien, uh, jongen. Ja, dat heeft hij niet gezien. En zo loopt uh, dit dus ook weer af met, uh, ja, voor Lyon in elk geval een moment uh, zonder doelpunt. Terwijl dat doelpunt zo uh, noodzakelijk is. We zijn inmiddels aangekomen in de 67 e minuut. De kerstverse rechtsback uh, Fernanda Nita gaat ingooien namens Ajax aan de rechterkant. En heeft dat uh, naar voren gedaan. Bal wordt doorgekopt, maar komt niet terecht. Bij uh, uh, Soleimani. En dus uh, kan Lyon eventjes overnemen. Maar Jan Vertongen, die, de bal, die, de... Oeh, die uh, schiet de bal naar voren. En die komt zomaar bij Lodero terecht. Nou, Lodero doet wat. Ja, hij doet er wel iets. Hij schiet de bal richting het doel van uh, Jordis. Maar dan moet je toch echt van hele grote huizen komen weer vanaf die... Een beetje links van het veld de bal achter deze geweldige keeper schieten. Maar Ajax weer in balbezit. Maar weer balverlies van Eriksen. En dan is het uitkijken geblazen. Maar zit weer Eno uitstekend tussen. En via zijn tegenstander, via Lovren, gaat de bal over de zijlijn. En mag Ajax weer gooien. Ja, Je moet blij zijn dat hij het is die die bal onderschept. Want eenmaal op de helft van de tegenstander blijkt dan toch dat hij een verdediger is. En weet hij het ook niet meer. Als hij eigenlijk moet slalen om door een hechte organisatie van Ajax heen. Dat is hem niet gegeven. Dat geeft niet. Want hij is een verdediger, maar hij onderschepte de bal. Ja, dan moet je dus ook doorzetten. Nu moet hij de bal terugspelen op zijn keeper. Loris, daar is hij goed in. Hij is trouwens wel wat licht geblesseerd. Geraakt net bij die actie. Maar het gaat allemaal weer met hem. Loris gaat nu lange bal geven richting de helft van Ajax. Ze zoeken naar Brian. In de lucht geklopt door Eno. Afvallende bal toch weer voor Lyon. Voor Lissandro. Helemaal aan de linkerkant. Er is hulp van Sissoko. Voor de combinatie gezocht met Brian. Maar ja, die maakt zich ook schuldig aan het geven van hakballen. En prachtige gallerie play. En daar heb je in deze fase niks aan. De bal gaat dus weer naar de Amsterdammers. naar Vertongen met die staat kort voor zijn eigen strafhofgebied. En paast keurig naar Theo Jansen. Jansen door naar Blind. Blind terug naar Jansen. Jansen kijkt en weet eigenlijk wel waar hij naartoe wil. En nu naar Blind. Blind naar die kleine Lodero. Lodero gaat weer eens mooi liggen. Krijgt nu wel een vrije trap mee. En nu moet Chris komen en krijgt daarvoor de gele kaart. Een uh, opeenstapeling van overtredingen. En ik denk dat dit ook nog eventjes was uh, om te laten zien van uh, ik weet nog dat jij die swalve net maakte. Moet jou toch nog eventjes raken. Dat is hem gelukt. De aanvoerder krijgt geel. Heeft uh, overigens ooit nog in Duitsland uh, gespeeld. Bij Bayer Leverkusen Cris. En heeft nu de gele kaart uh, voor dus de aanvoerder. De Braziliaan Chris van Lyon. vrije trap Ajax. Die gaat uh, Eriksen nemen met het rechterbeen goed aangesneden. Oh, daardoor gekopt. Rond de penalty stipt door uh, al de wereld. Maar wel over de goal van uh, Olympique Lyon heen. Dus weer een doeltrap. Die ballenjongens, uh, naarmate de klok uh, meer richting de negende gaat... worden eigenlijk steeds sneller in het teruggooien van de bal. Die bal van Alderwereld was nog niet over de goal. Of hij lag al klaar voor Loris om een doeltrap te nemen. Ja, die jongens leven mee met hun ploeg en geven ze maar eens ongelijk. Loris vervolgens met een bal richting, ja, bedoelt in elk geval voor Bastos. Maar die wordt afgetroefd door Ebisidio. Daar is Lodero en die gaat nu proberen Soleimani 1 op 1 te zetten. Nou, de steekbal is aardig. Sissoko loopt mee in de as van het veld. Maar Loris let goed op, komt zijn goal uit en speelt de bal ook keurig nog in de voeten van Brian. Brian heeft de bal gepaast en dan gaat de bal naar de rechterkant, naar Bastos. Met blind tegenover zich. Bastos trekt naar binnen. Bastos uitkijken, want die heeft een goed linkerbeen. En die schiet de bal hard tegen Vermeer aan. En Vermeer geeft de rebound weg, maar weer is het Eno die daarbij is. Die de bal over de zijlijn speelt. Het publiek merkt dat er iets aan het komen is voor uh, Olympique Lyon. Uh, de paas is gekomen bij Kjellström. Kjellström naar de linkerkant, naar Sissoko. Sissoko... Speelt de bal de diepte in Lisandro, Lisandro met Anita tegenover zich speelt de bal naar Sissoko. Sissoko probeert de voorzet te geven, maar schiet de bal tegen Anita aan. Slechts een inworp voor Olympique Lyon. Ja, het is precies waarom Bastos die rechterkant op zoekt. Om uh, uiteindelijk naar binnen te komen en te schieten met het linkerbeen. Voorzet nu van uh, Sissoko. Die in de handen terecht komt van Vermeer. Daar waar Vermeer dus net prima reageerde. Hoewel, ja, prima hield de bal tegen. Het was een hard schot hoor van Bastos. Hij kon hem niet klem krijgen met de borst. Ging hij er weer uit. Maar er was gelukkig niemand van Lyon aanwezig om uiteindelijk een voetje tegen die bal te zetten. Dus liep dat met die spreekwoordelijke sisser af Ayers heeft inmiddels weer bal bezitten. Het tempo gaat bij tijd en wijle wat omhoog. Het is gepiel in de kleine ruimte. Ayers wordt daardoor gedwongen omdat Lyon uiteindelijk Ayers opsluit. Jan. Ze met de bal naar voren om uit die ruimte te komen. In de voeten van Chris. en de overname is dan weer van Lyon natuurlijk. Met Lovren, met Krelström die zich heeft gemeld. Zo vlak voor zijn eigen verdediging. Die gaat iemand de diepte insturen. Ja, dat is een goede bal. Lissandro neemt aan aan de linkerkant. Kan dan ook nog tot de voorzet komen. Maar die voorzet is laag. Komt niet in de buurt van Gomis en ook niet van Briand. Dat waren de twee die voor de goal stonden. Maar in de handen van Vermeer. 0-0, 19 minuten nog te gaan in deze wedstrijd. 0-0 zou een uitstekend resultaat zijn als Soleimani weggaat. Maar die krijgt de bal niet aan de rechterkant bij Eriksen. Moet nu snel achter zijn tegenstander aan, achter Kelström. En Kelström houdt in tot ongenoegen van het publiek. En speelt hem dan naar Sissoko. En dit had er bijna op geleken, om het zo maar te zeggen. Terwijl Ederson zich klaar gaat maken om in te vallen. Als ik het goed zag beneden bij de dugout, is het weer Eno die ertussen zit. De bal inlevert. Bij Lodero en dan uh, krijgt hij hem ook weer terug van Lodero. En keurig rustig spelend op dat middenveld. Hij is af en toe uh, wat onrustig uh, in wedstrijden. Maar vandaag speelt hij een hele sterke wedstrijd. Uh, hij uh, doet het goed en hij is natuurlijk een 1-0. Balbezit voor Ajax. Theo Janssen, halfweg de helft van Lyon aan de linkerkant, is daar samen met Ebicidio. Jansen krijgt die bal ook bij Ebicidio. die probeert niet op snelheid Revalier te dollen. Dat lukt niet, geeft vervolgens met het rechterbeen een voorzet die door Lovren kan worden weggekopt. Afvallende bal voor Jansen. dan gaat die bal richting ja, Eno, die de voet uitsteekt. En met die voet een van de spelers van Lyon raakt aan het hoofd. Ja, die stort vervolgens ter aarde. Wie is dat? Brian. Die ligt nu op de grond. Nou, dan is Eno natuurlijk als de dood dat hij daar weer een gele kaart voor krijgt. Nou, die blijft gewoon op zak. Dat is uh, geen enkel probleem. Maar uh, er moet wel eventjes wat uh, poetswerk aan te pas komen om Brian weer op de been te krijgen. Het geeft uh, Lyon de gelegenheid om te wisselen. Ederson komt inderdaad in het veld. En Lissandro, zijn eerste basisplaats sinds zijn blessure na twaalf weken, is uh, moe gestreden. Heeft uh, voldoende energie in deze wedstrijd gegooid. En neemt plaats naast zijn coach op de bank bezit voor Lyon. Kijk naar de klok. 73 minuten gespeeld. Nog een minuutje of 17 plus extra tijd moet Ajax het minimaal volhouden om de nul te houden. Het zou helemaal mooi zijn als er dan ook nog eentje ingeprikt wordt. Maar nu is het uitkijker geblazen als Sissoko mee naar voren komt en de bal voor het doel geeft. En wie staat daar weer om de bal weg te rammen? 1 e Eno die de bal over de zijlijn ramt en dus een inworp voor Lyon. Lyon zal nu toch wel haast gaan maken zo langzamerhand. En zal dan ook wat ruimte aan de weg gaan geven achterin voor Ajax. Dat zou mooi zijn om dat te kunnen benutten als Kries de bal in de middencirkel heeft voor Olympique Lyon. Speelt hem in de voet van die nieuwe man Ederson. Die dan maar weer terugdraait en speelt naar Kries. Balletje even onder de voet houdend. Lodero wordt van het kastje naar de muur gespeeld. Want de bal gaat sneller dan Lodero. Lovren is dan net bij, of Lodero is dan net bij Lovren aangekomen. Dan gaat die bal weer naar Sissoko. Weer terug naar Kries. Twee man blijven er voorin, continu druk uitoefenen. Dat zijn Eriksen en Lodero. En Eno schoof nu even door. En dan is er toch moeite voor Lyon om er doorheen te komen. Nu wel met Bastos. Die wordt achtervolgd door Blind. Bastos gaat dan weer helemaal terug naar de middenlijn om de bal weer te spelen naar Lovren. Dan is de taak van Blind gedaan en kan die weer in zijn achterste lijn gaan staan om eventueel te wachten tot Bastos zich weer meldt. We zijn nu aan de andere kant bij Sissoko, Heberson en weer terug. Ja, dat doet Ajax toch goed. Dwingt Lyon tot het uh, te terugspelen richting de laatste linie. Er wordt geen lopende man gevonden. Er wordt geen hoogbaltempo gehanteerd. En zolang dat niet gebeurt, heeft Ajax op die manier niet veel te vrezen. Sissoko aan de linkerkant heeft de bal gekregen. En uh, vindt Lodero tegenover zich. Loopt er langs alsof hij een uh, lantaarnpaal is. Gaat nu richting de achterlijn, maar vindt daar dan Soleimani. En via Soleimani gaat de bal over de zijlijn. Beetje angst had ik toch wel in die tweede helft dat... Uh, door het hoge tempo in de eerste helft, Ajax uh, misschien uh, wat moe zou worden met die jonge ploeg. Maar vooralsnog is daar geen teken van te zien als Lodero bijna er vandoor kan. En een forse tackle van Kelström dat voorkomt. En via Lovren gaat Olympique Lyon weer in de aanval. En aan de linkerkant is het Sissoko die de bal weer heeft gekregen. Vertuertje nog. Sissoko aan de linkerkant speelt Briand aan in de as van het veld. Het gaat verder naar de rechterkant, naar Kelström. Gaat de combinatie zoeken met de Kelström gaat schieten. Ja, het schot is aardig. Het is goed bedacht. De combinatie is ook goed, maar de bal het gaat over de goal van Vermeer. Kelström heeft natuurlijk een aardige knal. Gomis kaatst kort met hem en dan moet er snel gehandeld worden. En met zo'n poging moet je wat geluk hebben met het linkerbeen. Bal stuit ook nog een beetje op, net voordat de Zweed eigenlijk wil gaan schieten. Zweed overigens, Kelström eh, genomineerd voor de Gouden Bal. Dan denkt u dat is de beste Europese voetballer. Nee, in Zweden hebben ze ook zo'n ding. En daar zijn een aantal voetballers voor eh, genomineerd. Waaronder dus eh, deze Kelström. Maar ook Isaacson, Melberg en Elmander bijvoorbeeld... maken kans op dat prachtige kleinoot. Ik denk dat Kelström liever deze wedstrijd wint vanavond. Voorlopig is het nog 0-0 met nog 14 minuten. Bastos heeft de bal voor Olympique Lyon. Halverwege de helft van Ajax aan de rechterkant. Trekt naar binnen. Nog altijd Bastos. Bastos kan goed schieten, dat weten we. Probeert de bal naar buiten te spelen. Maar er zit Ajax hier tussen. En toch blijft de bal bezit voor de heren uit Lyon. En dan is het, het eerste schot van Everson. Richting het doel een, een rollertje. Goed gepakt door Vermeer. Die de bal meteen meegeeft aan Theo Jansen. Theo Jansen uh, in de diepte zoekt naar Lodero. Maar die wint weinig meer. Is het uh, wel Blind die ertussen zit. Maar Lodero stond buiten het uh, veld. Op het moment dat hij aangespeeld wordt. En dus een inworp voor Olympique Lyon. Terry Blind uh, weet zich in elk geval wel bekeken door uh, Danny Blind. Die met enige vertraging toch de nieuwe technisch directeur in uh, Lyon is aangekomen. Hij uh, zag zijn vlucht gisteren gecanceld uh, worden. Maar is er nu wel. En kan dus nog net zien dat zijn zoon vandaag weer eens als linksback mag spelen in Ajax 1. In een fase waarin Ajax het toch wat lastiger krijgt. Hoewel, eh, Brian verspeelt de bal nu weer aan Ajax. Soulemani weer aan Lyon. En dan kan Lyon eruit via Sissoko aan de linkerkant. En nee, Sissoko krijgt bezoek van Eno. Legt de bal even terug op Kelster. Bal voor het doel en wordt over het doel en langs het doel gekopt. Ajax moet uitkijken, want Everson. Is een uh, baasje die uh, was uh, in de buurt. Maar ook uh, Briand was uh, dichtbij bij die uh, voorzet. Maar het was Ederson die de bal naast kopte. En daar komt Ajax uh, goed weg. Nog altijd 0-0 in Lyon. En in uh, Hilversum hebben wij een matchcenter. Even kort, Bayern München 2-1 tegen Villarreal, dat was het, is 3-1 geworden. Tweede doelpunt van Ribery, Real Madrid, Zagreb 6-0, niet voor het eerst. Caligon die mag scoren en Otolou, Basel was 0-3, is 1-3 geworden. In De stand bij Napoli, Manchester City is eh, op dit moment een spel van, eh, nu ga ik twijfelen mannen, even erbij kijken. 2-1 voor Napoli, had 3-1 kunnen worden, maar een bal op de paal van Hamzik. In Lyon uh, moeten we nog 12 minuten spelen. Is het 0-0 bij lyon ajax Is dat prima? Is dat een schouderklopje waard? Voor het helftal van uh, Frank de Boer. Maar nog even volhouden, want het eind over teelt de fat lady Sinks. En dat weten we ook nog uit Amsterdam Arena afgelopen weekend tegen NAC. Een wedstrijd waarin Ajax het niet eens zo slecht deed. Maar in de slotfase, na het missen van veel kansen, uiteindelijk toch nog twee doelpunten moest incasseren van Nak Geconcentreerd blijven dus. Lodero aangespeeld door Vertongen. Ja, staat daar wel tussen een woud van Lyon-spelers. Uiteindelijk Kries die de bal op hem verovert. Sissoko is de volgende. Maar daar waar Lyon nu is, en dat is halverwege de eigen helft, kan het niet gevaarlijk worden. Lovren vervolgens met een bal naar voren. Lyon gaat in een wat hoger tempo spelen. En de vraag is of Ajax dit ook volhoudt. 11 minuten nog. Elf en een half, om precies te zijn. Plus uh, extra tijd. Balbezit voor Reveillere. Speelt de bal naar voren. Uh, gaat de bal via Courcuf naar uh, Lovren. Bal de diepte in. Maar daar staat Toby Aldewereld uh, die dat uh, goed doet. En met uh, Theo Jansen in de buurt en Deli Blind. Die geen risico neemt en de bal over de zijlijn uh, trapt. Gaat dat goed? Mag Olympique Lyon wel gaan gooien? En kunnen we nog echt wel een storm gaan verwachten van de Fransen? Die nu in de buurt van het strafschopgebied zijn. Is het Jan Vertongen die een enorme beuk krijgt van Goer als ik het goed zie. En dat zijn overtredingen die absoluut niet netjes zijn. Ik vind dit echt een gele kaart waard. Want hij doet het echt bewust. Hij knalt Jan Vertongen van de sokken. Geen geef en jij. Uh, uh, wel, uh, gezeke... Geef jij hem toch? Ja oké, okay, bij deze. <laughs> <laughs> uh, Balbezit zit voor Ajax aan de rechterkant. Met uh, Anita, die uh, even inhoudt. Op het moment dat hij wat pasjes naar voren maakt, uiteindelijk Soleimani aanspeelt. Ja, dan gaat Anita hem weer terug en die zit uh, opgesloten daar bij Kelstreum. Gelukkig voor Anita gaat de bal via de zweet over de zijlijn. Dan kan Ajax dus weer even wat uh, tijd winnen met het nemen van een ingooi. Dat doet Anita. Richting, uh, ja, wie eigenlijk? Wie stond daar? Dat was Lodero. Daar stond Lofrent tussen. Dan komt die bal terug weer bij Lodero. Maar dan staat Lodero buiten het spel. Ja, ik heb het dus net over over. Ja, maar uh, ja, de okay. grensrechter niet. Ja, ja, ja. We noteren ook ja, ja. deze. Naast jouw ja, ja. gele kaart noteren we ook deze. Dan <laughs> uh, maken we straks een geheel eigen analyse. Het is nog 0-0 overigens na 80 minuten. Met balbezit aan de linkerkant was het even voor Sissoko. Die uh, van de bal wordt afgelopen door Anita. En de imorp snel neemt en hem gooit naar Kelström. En uh, op de Ajax-tribune uh, wordt er weer een flink vikkie Dus Ze zullen zo dadelijk weer uh, rookflarden over het veld zien komen. Balbezit nog altijd voor Olympique Lyon. Dat nu zo grotendeels op de helft uh, van Ajax speelt. En uh, Ederson, mooie beweging. Gaat nu langs Eno. Ederson nog altijd. Ederson bal naar buiten. En daar doet een Geweldige redding. Geweldige redding van Vermeer. Dat mogen we toch ook wel eens zeggen hoor. Een prachtige redding. Een duik hangend in de lucht. Naar rechts. Dan is het een echte prachtige redding waarmee die Ajax op de been houdt. En dat was heel belangrijk. Het, uh, de actie van Ederson was uh, heel goed. En het schot van Bastos was heel goed. En de redding was subliem. Levert slechts een hoekschap op voor Lyon. Wat een prachtige aanval zeg. Ja en Vermeer prima hoor. Hiermee herstel je je corner komt vanaf de linkkant. Nu moet hij ook komen Vermeer. Ja, dan heeft hij toch vertrouwen gewonnen. Want nu komt hij en bokst hij die bal weg uit zijn eigen strafstopgebied. Wordt hij wel teruggebracht, maar bokst hem eruit voor de voeten Kijk, van Ebesilio. En nu kunnen ze met 2 tegen 1 eruit, Ajax. Dat zijn Soleimani en Eriksen. Eriksen wordt gevonden door Soleimani. Ik weet niet of dit de juiste oplossing was. Maar inmiddels oh. staat aan de andere kant Ebesilio vrij. Want Eriksen staat wat aan de linkerkant. Maar het duurt allemaal te lang. Nu heeft Ajax nog steeds de bal. Jansen. Jansen kan van afstand gaan schieten, maar schiet de bal over. Dit had anders uitgespeeld moeten worden. Nee, dit was, had anders uitgespeeld dat... moeten worden door Eriksen en uh, Soleimani wat Soleimani deed was het misschien wel te vroeg Eriksen aanspelen. Vanaf rechts naar links. Had misschien nog wat pasjes moeten maken. Verdediger stapte in en dan pas ja. zet je Eriksen echt helemaal vrij voor Loris. Nu wist hij eigenlijk ook niet zo goed. de deed wat hij met deze bal moest doen. Hier had Ajax een punt kunnen maken. Een doelpunt en drie punten kunnen halen. En die wedstrijd misschien wel in de tas kunnen gooien. Nu is het nog acht minuten. 8 minuten billen knijpen als de bal bij Vermeer komt. Die kan hem opvangen voordat uh, Gomis gevaarlijk wordt. En geeft hem mee aan Al de wereld. Al de wereld, Ja, jongens, wel opletten. Want uh, Soleimani staat te kijken De Eerste staat te kijken. Sissoko pikt de bal in. Gomis heeft de bal, geeft hem aan Ederson. Ederson schiet, bal aangeraakt. En dan een corner voor Olympique Lyon. Twee corners in korte tijd. En dat is een uh, verdubbeling van uh, de rest van de wedstrijd. Want dit is pas corner nummer 4. Wel uitkijken geblazen. De concentratie moet 100% blijven in de laatste 7,5 minuut. Want zo gaat het nu zijn. Het uh, wordt uh, drukken van Lyon En Ajax zal dus uh, in de uitbraak nog een keer in de gelegenheid worden gesteld om richting Loris te gaan. Maar voorlopig moet men eerst nog weerstand bieden. Aan deze corner die vanaf de linkerkant zal worden getrapt. Kries is daar ook. Daar is Kries. Kan bijna koppen. Bal blijft hangen. Wiel. Die gaat schieten. Het is Jansen. Die trapt hem uiteindelijk maar uit zijn eigen strafschopgebied, paniek toch weer voor Kenneth Vermeer daar op die corner vanaf de linkerkant. En het balbezit logischerwijs natuurlijk achterin opgehaald door Lovren. Voor Koekhoef. Paas de bal opportunistisch richting het strafschopgebied van Ajax. Gaat hij voorbij aan Bria en is hij aan de voet van Kenneth Vermeer. Dat is mooi, want dat scheelt seconden. Gewoon een halve minuut als hij de bal meegeeft aan de rechterkant aan Anita. Anita niet al te veel haast maken, gewoon rustig de bal in de voeten spelen doet hij ook bij Lodero. Lodero naar Eno. Eno draait zich goed vrij. Even weer terug naar Vertongen. Dit is handig, dit is goed spelen. Je moet 0-0 houden en Davy Klaassen staat klaar om zo dadelijk in te vallen. Die jongeman... Die in de spits zal moeten gaan werken. Nu moet ze meer uit zijn doel komen. En dat doet hij goed. Rampt de bal over de zijlijn. En dan gaan we een wissel krijgen. Nog niet, zegt Frank de Boer. Nog heel even wachten. En dan moet Davy Klaassen zich melden bij de vierde man. Ligt er een tweede bal in het veld. Dat is ook wel prettig. Die gaat Chris eruit schieten. En Olympique Lyon heeft balbezit. En dan komt hij. Nee, nog niet. Hij mag nog niet komen. Ja, nu wel denk ik zo. Want er wordt nu een overtreding gemaakt door Eno op Ederson. Ederson vraagt om een kaart, hè, hey, doe dat nou niet, jongen. En ja, natuurlijk willen die 1-0 van dat veld hebben, natuurlijk. maar. Uh, ja, hij maakt wel een overtreding, maar hier hoeft uh, de scheidsrechter geen kaart voor te geven. EBC gaat eruit. En de man die uh, op 21 februari 1993 geboren werd, had toch zeker, uh, uh, of maakt nu vandaag zijn debuut in het elftal van Ajax. Dat hadden zijn ouders op die datum toch ook niet verwacht dat ze in de toekomst een toekomstige Ajax-speler zouden afleveren. De Zebra's en Wasmeer, daar speelde hij als geboren Hulversummer. En nu dus in het eerste van Ajax in de slotfase met een schot van Koerkoef. Namens Lyon dat over de goal gaat van de Amsterdammers. En La Cazette, een van de grote talenten hier bij Lyon. Gaat ook nog in het veld komen bij de thuisploeg. En hij gaat vervangen. Jimmy Briand. En ik kijk naar de klok. Want daar gaat het nu even om. Vijf minuten en vijftien seconden plus extra tijd. Moet Ajax dit volhouden. En dan is er een bijzonder prettig kussentje om het zomaar te zeggen. Want nog één keer uitleggen. Het was 0-0 in Amsterdam. Als het hier 0-0 blijft. Blijft Ajax drie punten voorstaan op Olympique Lyon. En heeft een beter doelsaldo, namelijk plus zeven ten opzichte van Olympique Lyon. Dan moet Lyon, om maar een voorbeeld te geven, met 4-0 winnen van Zagreb. En dan zou Ajax met 4-0 moeten verliezen van Real Madrid. Dat soort dingen praten we dan over. Terwijl ook Lukoki, als ik het goed zie, zich op gaat maken om in het veld te gaan komen. Een mooi balletje van Theo Jansen op Deli Blind. Speelt hem terug op Jansen. Jansen gaat verplaatsen naar de rechter. Kant. Dan moet er heel hard gelopen worden door Soleimani. Maar die houdt die bal wel binnen. Anita vervolgens naar Eriksen. Eriksen, Klaassen vraagt. Maar Klaassen krijgt die bal niet. Dan gaat naar de Fransen toe. Voorzet of een lange bal richting Briand. Die komt nu wel wind van uh, al de wereld, maar hem zo in de voeten komt van 1-0. Eno. Eno naar Fortongen. Fortongen weer met een bal voorwaarts. Bedoeld voor Jansen, maar onderschept door Kourkouf en door Bastos. En Bastos heeft de bal nog altijd. Wordt wel opgejaagd door Jansen. Speelt de bal dan even op Ederson. Ederson bal naar de linkerkant. Uitkijker geblazen. Uh, want uh, daar is die uh, nieuwe man, Lazaret die hem uh, teruggeeft op Ederson. Ederson uh, speelt dan uh, breed naar Kourkouf. Kourkouf, lange aanval van Olympique Lyon. Wordt even onderbroken omdat er geen... Uh, goede pas is van uh, Réveillère. En dan is het uh, Goukouf die de bal heel laag richting het strafschopgebied speelt. Waar Jan Vertonghen de bal kan wegkoppelen en Ajax heel even kon overnemen. Maar meteen is het Bastos weer. Bastos met een hoogstandje, Bastos kan uit het niet strappen. Komt nu van links naar binnen. Paas de bal in de as van het veld naar Kelström. Kelström kijkt. Wordt opgejaagd door Klaassen. Zoekt de combinatie uiteindelijk met die invaller. Lacazette gaat hij naar de linkerkant. Daar is Sissoko, Kelström. Ja, Ajax sluit het nu op. Voor uh, rond het eigen strafschopgebied staat er een soort handbalverdediging. Daar moet dan toch Olympique Marseille willen iets van deze wedstrijd maken. tot heen proberen te komen. Revalier gaat combinatie zoeken met Bastos. Doorzien door uh, Deli Blind. Maar Ajax pakt geen afvallende bal meer. Die wordt steeds opgevangen door uh, Lyon. Waar het pijpje, dat zie je aan Koerkhoef, ook helemaal leeg is. Ook deze man heeft alles gegeven en staat even uit te blazen. Als Loris de bal weer richting de Ajax helft trapt. Naar Bastos, ex-Excelsior. Nu dus spelend in het uh, grote Olympique Lyon. Speelt de bal. Wel... ...naar Ederson. Ederson, randstafs op gebied, probeert er langs te gaan bij Eno, Maar Eno is uitstekend vandaag. Die is weer de winnaar. Maar dan moet er wel ook uh, door Lodero de bal worden uitverdedigd. En dat doet hij niet. Het is uh, Riviere die de bal voorgeeft. Een uh, mogelijkheid voor Kelstreun, Bal voor het rechterbeen. En dan is er een overtreding gemaakt. Leek mij, maar mag het spel verder gaan. Aan de linkerkant is het uh, Sissoko die de bal heeft en voor het doel brengt. De kopbal is uh, matig, just gelukkig voor Ajax van Boerkoep. Zo moe, stort ook ter aarde. En dan gaan we de laatste wissel krijgen. Lodero eruit. Lukoki erin. Ik kijk op de klok. Ik zie 87 minuten en 47 seconden. Oftewel een kleine 2,5 minuut. Plus laten we zeggen 3 minuten extra tijd. Moet Ajax nog volhouden om die 0-0 mee naar Amsterdam te nemen. En niet vergeten dat de man die net kopte, Koekhoef, dat zei ik al. Daar is het pijpje echt van leeg hoor. En dat geldt voor meer jongens aan de kant van Lyon. En nu met de Lukoki, Lukoki heb je een bak snelheid en een frisse kracht voorin. Juist in deze fase kan dat natuurlijk belangrijk zijn. Want je speelt puur op de counter. Je staat hartstikke onder druk. En wellicht kan Luc ook weer het verschil maken. scoorde al eens een keertje tegen rode JC. En maakte toen een driedubbele salto. Misschien dat hij dat vanavond ook nog kan doen. Het zou hem gegund zijn. Kries nu met een lange bal naar voren bedoeld voor Gomis. Eindstation is vertongen. Die trapt die bal weer net zo hard terug richting de centrale verdedigers van Lyon. Het is nog anderhalve minuut. Het is nog 0-0. Nog 0-0. Gaat dit over de streep getrokken worden? Het zou mooi zijn. Het zou echt geweldig zijn. Want niemand had dit echt verwacht. Ook de diehard Ajax-fans die we vandaag spraken van... Nee, dat kan eigenlijk niet. Uh, Olympique Lyon thuis. En zoveel blessures bij Ajax als de bal voor het doel wordt gegeven. En uitgekeken moet worden. Is de penalty? Nee, geen penalty. Maar het spel gaat verder. Het schot doet 1. <tie> <tie> Bal net naast. Men wil een penalty. Men wil een doelpunt. Men wil alles. Maar Eriksen zegt geen penalty. En het schot gaat ook maar raken links naast het doel van Vermeer. Het is een klein duwtje van Eno. En dan het schot van Goh dat naast gaat. Maar oh, het scheelt dit weinig voor Ajax. En ik kan me voorstellen dat je een beetje boos bent hoor. Want hij loopt hem. Een beetje in de rug, ja. maar we zijn voor Ajax. Ja, het is, het is lastig. Dit is nou echt zo'n grijs gebied. Er is wel wat contact, maar je zou ook kunnen zeggen... dit is geen bewust contact. Ja, het is ook, ik praat ook maar wat. Ik weet het ook niet eigenlijk. Maar hij houdt hem niet vast. Hij trekt hem niet naar de grond. Het, het, ja, en hij valt zo makkelijk, hè, die Ederson. En dan is de geloofwaardigheid ook wel een beetje weg... bij, uh, bij deze aanvaller van uh, Lyon. Nou ja, goed, joh, weet je, Ajax is opgelucht. Dat Eriksson, die daar toch uh, naar moest kijken... en het heel snel moest beoordelen, uh, uiteindelijk zegt... Eno, je krijgt van mij gelijk. Jij hebt hier geen penalty veroorzaakt. betekent wel dat de 90 minuten er bijna op zitten. Er komt Zo nog een aanval aan. Zo, dit is Lacazette, Lacazette, Lacazette. En voor meer met een miraculeuze redding. Wat heeft deze jongen het vertrouwen van Frank de Boer vanavond terugbetaald, zeg. Met die redding net op dat schot van Bastos. En nu zit hij daar als een kat bij. Als La die invaller van links naar binnen komt. Op de 16 meter besluit te schieten. En heeft hij hem terecht met de topjes te pakken. Maar dat bedoelde je niet natuurlijk. Je wilde zeggen dat er vier minuten bij kwam. Ja, ja en een uh, hoekschop. Collega Houtkamp vikt namelijk zijn handen op. Ja, ja die vier minuten. Uh, gaan we erbij <laughs> krijgen. Maar wat een spanning. En wat een uh, zware vier minuten zullen dat nog worden. Als Eno de bal bij de eerste paal wegkomt. En dat weer goed doet. En uh, Olympique Lyon weer mag gooien. Van die vier minuten is een halve minuut uh, ruim voorbij. En uh, is de inworp daar van uh, Kim Kjellström. 0-0 de stand. Met deze stand heeft Ajax een ideaal uitgangspositie om de te overwinteren in de Champions League. Maar we zijn er nog niet. Is het de die kan koppen? Nee. Want Sulemani zit ertussen en die ramt de bal naar voren. Frank de Boer zegt, jongens kom erbij. Loukoki komt erbij. Die gaat uh, jagen bij Reviere. Uh, Rivière moet helemaal terug naar de keeper. Maar die staat halverwege de eigen helft en ramt de bal naar voren. Een uh, gelijkspelende competitie is een nederlaag. Maar hier is het een overwinning. Of komt er toch nog komisch in het strafschopgebied Verdedigd door Vertongen. Afvallende bal voor Die geeft de voorzet vanaf de linkerkant. Lang onderweg maar ook over de golf van Ayersen. En dan kan Kenneth Vermeer zomaar een halve minuut van die vier minuten extra tijd opsnoepen. In, uh, in, uh, in uh, het nemen van een, uh, van een doeltrap. Terwijl er nog steeds zo'n raar rook, rook hangt daar zo rond die golf van Vermeer. Afkomstig uit dat, uh, uit dat Ajax vak. Daar waar ze natuurlijk ook een zware pijp roken qua zenuwen. Lange bal nu van uh, Vermeer komt terecht bij Soleimani. Nee, bij Kries. Kries heeft gekopt. En dan uh, krijgt Eno die krijgt een uh, beuk van Ederson. En dat is echt een elleboog hoor, als ik het uh, goed zag. Dat was echt een, was een gemeen uh, trucje van Ederson, maar goed, ik zou er niet over zeuren, want dit is een halve minuut. En ik kijk ja. op de klok en ik zie dat twee minuten van de vier minuten nu voorbij zijn. Nog twee minuten te gaan. Ajax 0-0 voor, om het zo maar te zeggen. Want het verschil is dan mooi in het voordeel van Ajax. Het uh, doelsaldo, dat wordt dan belangrijk als uh, vertongende bal... Naar de rechterkant speelt, naar Lukoki. Die wit zelfs, dat komt nu wel daar, van Sissoko. Maar in tweede instantie kan Sissoko de bal naar voren rammen. Is het uh, Gomis die de bal geeft. En nu is het gevaarlijk weer als Everson de bal voor het doel zet. Maar Davy Blind, die ramt hem weg. En Klaassen, Davy Klaassen doet het goed met de borst. Ajax is weg aan de rechterkant. Met Klaassen, die knap in balbezit blijft. ten opzichte van Lovren. aangespeeld door Eriksen. Bal gaat vervolgens naar Lucocchi aan de rechterkant. Hou maar balbezit, hou maar balbezit. Dan kunnen de Fransen niks uitrichten. Eriksen, paas naar Soulemani Linkerkant van het strafsoepgebied. Soelemani's scho schot wordt geblot. door Rivolière en komt terecht in de handen van Loris. Dit is het laatste wat we zo'n beetje gaan meemaken, denk ik, in deze wedstrijd. Lange bal van Loris Gomis. Moet hem, komt nu wel aan met uh, Vertongen. Vertongen wint en de en, ene pakt de bal handig op voor Koukouf. Ja, die is kapot. Die die is niet meer vooruit te branden. En dan kan Ajax voorwaarts met Jansen goed verplaatst naar Lukoki. Lukoki, wint hij het uh, duel? Nee. Maar Sissoko komt de bal terug op zijn keeper Loris. Ik kijk op de klok. We zitten nog 50 seconden van, deze, van het einde van de wedstrijd. Als Loris de bal naar voren ramt richting Gomis. Gomis kan de bal wel onder controle krijgen. Maar dan is het Anita die ertussen zit. Lukoki. Eriksen, hou maar bij je die bal. Maar hij speelt hem de diepte in naar Lukoki. Lukoki is uh, niet sneller dan uh, Sissoko. En Sissoko krijgt de vrije trap. Nog een halve minuut te gaan. En dan heeft Ajax een zeer zwaar bevochten, maar zeer belangrijk gelijkspel behaald. 0-0 in Lyon. En deze avond bewijst dat een 0-0 toch heel erg leuk kan zijn. Want we hebben ons geen moment verveeld. Theo Jansen moet die bal naar voren trappen. Als die bal van Loris uiteindelijk bij hem terechtkomt. Nou, pas hem in overleg naar Deli Blind. Die stift de bal dan richting de helft van Lyon. Keurig opgevangen door Eriksen, meegegeven aan Soleimani. En nu Lukoki. Lukoki rechterkant. Lukoki schiet schot naast. Maar uh, Loris heeft alweer een bal te pakken en brengt hem alweer razendsnel in het spel. En hij fluit af. Fluit hij af? Ja, hij ja. fluit af. Nou, dit is een, een prachtige prestatie die Ajax hier vanavond geleverd heeft. Hoor even, het fluitconcert. Ja, dit is pure teleurstelling in het Stade de Guerlain. Want iedereen hier in Frankrijk had er toch stiekem op gehoopt... dat uh, Lyon gehakt zou maken van het met zichzelf worstelende Ajax. Het is niet gebeurd. Ajax heeft gespeeld met jonge jongens als grote mannen. Als volwassen gasten. Als jongens die beseffen waar het om gaat. Waarom kan het hier wel en in de competitie niet, zou je zeggen. Nou, het verschil misschien wel vandaag gemaakt door Kenneth Vermeer... die twee keer beslissend was voor het elftal van Frank de Boer. Prima reddingen heeft uh, verricht. Maar het hele elftal van Ajax verdient een hele, hele, hele dikke pluim. Iedereen op de bank... Uh van de Amsterdammers feliciteert elkaar. Logisch, deze 0-0 is nu eens geen nederlaag. Nee hoor, dit is een dikke overwinning... waarmee je toch weer een, uh, een schouderkopje krijgt van heel Europa. We zijn geëindigd zoals we zijn begonnen in Lyon, namelijk met 0-0. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik... een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via mens en relatie...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 Geef dan op Giro 999. Dit is Radio 1. Het is bijna tien minuten over half elf. Trudy Vendrig met de hoofdpunten van het nieuws.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 Een kwartiertje zijn we nog bij u met langs de lijn. Ajax heeft 0-0 gelijk gespeeld in Lyon tegen Olympique Lyon. Dat was een prachtig resultaat met veel perspectieven richting de volgende ronde. Daarover misschien later nog meer. Eerst de andere wedstrijden van vanavond. We gaan naar het matchcenter. Ragnar Niemeyer. Laten we kijken naar groep A. Bayern München tegen Villarreal wordt 3-1 aan 2-0 ruststand. Dat betekent dat Bayern München verder gaat na de winterstop. Napoli-Manchester City wordt 2-1. en Dat betekent dat Napoli nog volop in de races geldt ook voor Manchester City voor de tweede plaats. 2-1 aan 1-1 ruststand. Trapsel Sport tegen Inter wordt gelijk 1-1. Een stand die al bij de rust was bereikt in groep B. En eerder al gespeeld CSK, Moskou, Lille 2-0 voor de Fransen daar in Inter is daardoor in die groep. En voor de rest is er nog niet te zeggen wie plek 2 pakt. Manchester United Benfica, onderhoudende wedstrijd. 1-1 ruststand wordt uiteindelijk 2-2 op Old Trafford. En Otelu Galati tegen Basel is 3-0 bij de rust voor de Zwitsers. Eindigt in 2-3. Basel pakt aan het einde van de rit dus toch drie punten. En kan thuis bij een overwinning in de volgende wedstrijd op Manchester United. Zie het maar te bereiken. Maar het kan overwinteren in de Champions League. Lyon Ajax 2 keer 0, -0 bij de rust en aan het einde van de rit dus ook. En Real Madrid-Zagreb kent een 4-0 ruststand. En aan het einde van de rit wordt het 6-2... dat het 6-0 heeft gestaan voor Real Madrid. Bayern dus er vanavond nog bijgekomen Het is verschrikkelijk spannend in groep B met CSK... met Liel, met Trapzonspor en Inter. Het is spannend in groep C. En het is ook nog een beetje spannend in groep D... de groep van Ajax, want helemaal klaar is het dus nog niet. Spectaculaire avond. In totaal heb ik geteld 28 doelpunten. Even leek het een record te worden, maar ik kan je tot slot uh, melden... dat het record in acht duels op één avond uiteindelijk 36 is. Een keer op 13 september 2000. Ja, en een keer op 21 oktober 2008. Dus eigenlijk viel het allemaal bitter tegen vandaag. Maar, maar 28 doelpunten, waar we er dus eigenlijk... Nou, hoeveel was het? 36 hadden moeten hebben. Nee, er is veel gescoord, mooie wedstrijden, heel veel spanning nog. En, uh, nou ja, Wessie Snijder door, Arjen Robben door. En uh, ja, hij moet maar eventjes wachten met Manchester City nog. Nigel Dag maar niet je dankjewel. Dan die tenniswedstrijd, waar we al eerder op de avond wat over hoorden. Roger Federer en Rafael Nadal speelden vanavond tegen elkaar in de poolfase van de ATP World Tour Finals in Londen. Mark Brasser wij verliet hij al met een 5-3 stand voor Federer in de eerste set. Hoe ging het verder? Nou, het ging verder ontzettend goed voor Roger Federer. Want de Zwitser heeft geen game meer verloren. Hij won de eerste set met 6-3. Ja, hij pakte de tweede set met 6-0. Het was ja, een wedstrijd die eigenlijk nooit een, een wedstrijd is geweest. De eerste paar games waren aardig. Toen ging het op service. Maar Nadat Federer die, die, die break pakte in de eerste set. Ja, totale dominantie van de Zwitser. Hij speelde bij Vlagen als in, in, in zijn beste dagen. Hè. De, de, de vintage Federer zeiden ze in Engeland. Zo goed was hij bij Vlagen. moet wel bijgezegd gezegd worden Dat Rafael Nadal uh, verre van, van goed was. Dat zij uh, Federer na afloop, op, uh, afloop ook op het, het interview op de baan. Hij zei, ja, ik heb, ik heb Nadal hè, heb ik wel eens, wel eens beter zien spelen. En daarmee gaf hij eigenlijk uh, wel een beetje aan wat, wat, ja, wat toch het wat beetje het probleem was in deze wedstrijd. Federer was goed, was heel erg goed zelfs bij vlagen. Maar ja, Nadal, weinig energie, de, die fighting spirit, dat, dat vuistje wat we wel bij hem zien. Dat dat famos wat hij af en toe roept op de, roept op de baan. Ja, dat, dat, dat zat er gewoon totaal niet in. Hij oogde vermoeid. Hij oogde af en toe een beetje verloren zelfs op de baan. Ja, zoals gezegd, totaal geen, geen energie, niet, niet, niet uh, ja, in staat om de wedstrijd te doen kantelen. Misschien ook wel een beetje moedeloos geworden hoor, door het goede spel van, uh, van Nadal. Of van Federer, moet ik zeggen. Maar ja, hij, kwam er, hij kwam er niet aan te pas, Nadal. Het is te hopen dat hij, dat hij, dat hij snel herstelt uh, van deze nederlaag. Nederlaag waar hij zich ja, toch, ik denk wel vrij makkelijk bij neerlegt. Hij heeft zich toch wel, wel neergelegd bij die dominantie van, uh, van Roger Federer vandaag. Maar goed, wil hij door in dit toernooi, dan dan zal hij donderdag moeten winnen van Jo-Wilfried Tsonga. En dat wordt dan opnieuw een, een hele grote wedstrijd uh, voor Nadal. Ja, even nog uh, over de andere groep. Je zei eerder op de avond al dat Andy Murray naar huis is, he, geblesseerd, afgehaakt. Uh, Zo'n poolfase moet wel doorgang hebben, dus wat gebeurt ja. er dan nu? Nou ja, dan komt de nummer 9. Hè. De beste acht spelers van de wereld die, die waren er al. Janko Tibzarevic was de nummer 9. Had zich net niet gekwalificeerd voor dit toernooi. Was wel in Londen als reserve. En hij neemt dan de plaats van, van Andy Murray in. Hij gaat morgen spelen tegen Thomas Berdig. En dan zien we ook de tweede partij. En, en, en, ja, dat, daar verheug ik me wel op. Novak Djokovic tegen David Ferrer. Twee spelers die hun eerste wedstrijd wonnen. Djokovic won van Berdig met heel veel moeite. David Ferrer won van Andy Murray. Nou, goed, waarvan we nu weten dat hij dus niet. Uh, niet helemaal fit is of niet helemaal fit, toch een redelijke liesblessure heeft. Dus ja, Djokovic Ferrer, uh, daar gaat het morgen om. Dat is uh, morgenavond uh, de avondwedstrijd. En Janko Tipsarovic als stand in inderdaad voor Andy Murray gaat spelen tegen Thomas Berdy. Mark Brasser, dankjewel. Roger Federer dus door naar de halve finales en het zou zomaar kunnen dat hij aan het einde van de week Rafael Nadal nog een keer tegenkomt als hij zichzelf herpakt en zich alsnog plaatst voor de finale. Dan nemen we wat afstand van het tennis en het voetbal. Ik zou bijna zeggen, mag ik het geluid nog één keer horen, meneer Schilperhoort? Dit is het geluid dat de zwemmer Job Kienhuis een paar keer per dag hoort. Hij leeft 14 uur per dag in een tent. Kienhuis doet niet mee aan een sportieve variant van de Occupy-beweging of iets dergelijks. De tent staat namelijk in de slaapkamer van de pupil van trainer Marcel Wouda. Er wordt zuurstofarme lucht in de tent gepompt om het effect van een hoogtestage na te bootsen. Eerder bracht Maarten van der Weijden er al veel tijd in door... op weg naar zijn gouden medaille op de Olympische Spelen van Peking. Martin Vriesema interviewde Kienhuis in zijn tweedehands tent. Ja, dat zie je dan. Ja, dat klopt. Opgesloten weer? Nou, ja, zo voelt het niet als opgesloten. Maar uh, ja, ik zit hier gewoon de hele dag in mijn tent... Uh, een beetje op internet te kijken, uh, studeren en zo, want dat moet ook gebeuren. hoe hou je dus vol, man? Ja, ik dacht in het begin ook wel, want Marcel, we hadden het zo over met Marcel. En uh, ja, van wat vind je daarvan? Ik zei, ja, ik wil dat wel proberen, maar het moet wel reëel zijn. Het moet wel doenbaar blijven, want uh, ja, 14 uur per dag in zo'n tent leven, dat is natuurlijk niet makkelijk. En uh, ik zag er in het begin wel tegenop, maar ik merkte vrij snel al wel dat ik wel mijn rust kon vinden in de tent. En ik merk wel dat ik veel beter gefocust ben uh, in de in zwembad tijdens de training. En dat ik ook veel makkelijker wat aan mijn studie kan doen. Want ik heb veel minder afleiding hier. Ik heb ja, geen tv hier. Ik heb alleen mijn laptop. Ja. Dus ja, je kunt natuurlijk van alles wat terugzien op internet. Maar verder heb ik veel meer tijd ook voor mijn studie. En ik ben gefocust uh, tijdens de training. Dus wat dat betreft heeft alleen maar pluspunten ook, zeg maar. Ja, maar uh, je wilt ook af en toe vrienden bezoeken. Ik weet niet of je een relatie hebt momenteel. Nee, ik heb geen relatie momenteel. Dat is ook heel lastig in zo'n tent want ja ik heb gewoon niet veel tijd buiten het zwemmen om en uh, ja de tijd dat ik uit de tent ben lig ik in het water zeg maar en ja wat ik net ook zei in het weekend ga ik nog wel af en toe eruit om uh, mijn vrienden op te zoeken in Twente dus dan heb ik even mentale ontspanning want uh, anders dan hou ik dan niet vol uh... nee. Maar een relatie kan dus op dit moment ook helemaal niet. Want ja, dan moet je vriendin zo hier moeten slapen. Ja, die zou eigenlijk hier moeten slapen. Maar je ziet, het is maar een soort matrasje. Dus dat wordt al vrij lastig. En als ik de rest eruit haal, dan heb ik helemaal niks meer in mijn tent. Dus een grotere matras heb ik over nagedacht. Maar dat is ja, niet leefbaar voor mij, zeg maar. Hoe ben jij op dit idee gekomen om dit te gaan doen? Uh, we zijn uh, een paar keer op, op trainingstage geweest naar Sierra Nevada. Dat is een hoogtstage in uh, Spanje. En daar heb ik twee keer geweest en daar reageer ik eigenlijk heel goed op, op die periode ook nadat ik terugkwam. En daarom hadden we dit jaar zoiets van het jaar van de Olympische Spelen, waarom proberen we dat niet thuis na te bootsen? Want als het toch zo goed voor je is. Ja, en we ja. hebben de middellijn van Maat van de Weide geweest. Uh, ja, daar sliep niemand in, waarom ga ik niet gewoon proberen om het thuis te doen en kijken hoe het gaat. En dan kunnen we altijd kijken of we daarmee verder gaan en of het wat voor je is of niet. Maarten van der Weijden, die was uh, ja, uiteindelijk zeer succesvol. Ja. En in die zin, uh, ja, dat bracht je natuurlijk inderdaad dan ook wel op dat idee, denk ik. Nou ja, uh, in, het tent slapen, in het tent slapen op hoogte slapen is natuurlijk geen garantie voor succes. Maar ja, het motiveert natuurlijk wel. Maarten stond daar vrij goed in. En uh, ja, waarom uh, ga ik dat niet gewoon proberen? En uh, zeker ook omdat ik op die stages heel goed reageerde. Waarom ga ik niet gewoon proberen om thuis te doen? En dan kijken we wel hoe het gaat. En ik ga nu nog uh, tot en met de NK in deze tent. En dan ga ik met Marcel evalueren van hoe waren de afgelopen drie maanden. Ja, vind je het wat om uh, straks in januari weer erin te gaan. En dan mee te nemen naar de speler, de tent en kijken hoe het gaat. Dat waren Zemmer Job Kienhuis en verslaggever Martin Vriesema samen in de tent. Ajax speelde vanavond gelijk in Lyon. Het was een prachtig gelijkspel voor Ajax. Want het heeft veel perspectieven voor de toekomst in de Champions League. 0-0 werd het daar. Tom van Peperstraten in gesprek nu met aanvoerder Jan Vertongen. Hey Jan, hoe groot is de opluchting? Ja, zeker groot. Uh, we hadden na een moeilijke periode laten zien dat we, er, dat we er kunnen staan ook in de Champions League. En, uh, ja, dus een uh, hele opluchting inderdaad. Was het lastig spelen vandaag? Langs de ene kant wel, langs de andere kant niet. Want, uh, ja, ze probeerden wel druk te zetten, maar we kwamen er vooral in de eerste helft uh, gewoon een paar keer goed uit. Uh, wij mochten eigenlijk het spel maken. En, uh, ja, dan, uh, dan zie je toch dat we, dat we goed kunnen voetballen. We misten wel wat, uh, wat stootkracht misschien voorin, maar dat lost op een andere manier heel goed op. Ja, over die stootkracht voorin, daar had er we wel eentje in gemogen. Ja, zeker. Dat zitten we ook net te zeggen in de kleedkamer. Uh, ik heb twee goede kansen gehad, uh, ja... En voor die jongens ook uh, nog een paar. Dus langs de ene kant had er zeker eentje ingemogen. Langs de andere kant hebben, heeft uh, Kenneth Vermeer ons ook een paar keer uh, fantastisch overeind gehaald. Jijzelf, een soort patroon, een beetje een soort bekkenbouw. Heer en meester, leek wel of je bijna boven jezelf uitsteegt vandaag. Ja, beter in ieder geval dan de, dan de laatste weken. Maar uh, ja, dit is het, uh, het niveau dat ik, uh, dat ik wil spelen en ook kan spelen, denk ik. En uh, ja, het is fantastisch dat we dit uh, vooral met z'n allen hebben kunnen laten zien. Ik ben blij dat ik... Uh,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 Maar uh, ja, toen liep het mis in de laatste vijf minuten. Maar ik denk dat we het vandaag uh, ja, op, een zeker, op een hele goede manier hebben laten zien. Nou, het is nog te vroeg voor Champagne, maar dit mag toch niet meer misgaan. Uh, ja, volgens mij is er een uh, verschillend doelsaldo van zeven. Dus uh, ja, dat, uh, dat zou niet meer mogen misgaan. Maar wij hebben vorig jaar 0-4 verloren thuis van Real. En het lijkt me wel mogelijk dat, uh, dat Lyon 0-3 wint bij het Zagreb. Want dat is ook niet sterk tegen het ander. Maar ja, we moeten veranderen anderen dan zelf kijken, denk ik, uh, voor twee weken... Uh, nou, dan mag het niet meer gaan inderdaad. Jan Vertongen is realistisch. Een ander gelijkspel van vanavond zal ook een mooie wedstrijd geweest zijn. Manchester United tegen Benfica, dat eindigde in 2-2. Ooggetuige bij die wedstrijd was de directeur van FC Groningen, Hans Nijland. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst, wat deed u daar? Behalve voetbalkijken, waarom was u daar? Nou, ik zou nu wel heel simpel kunnen zeggen... we zijn hier aan het scouten bij Manchester United. <laughs> maar dat is natuurlijk onzin. Nou, ja, Maar de slarissen die hier betaald worden, daar kunnen wij uit uiteraard niet in mee. Maar uh, wij hebben een... Uh... Een, een investeringsfonds bij, bij FC Groningen. En we zijn met de deelnemers van dat, van dat investeringsfonds... hebben wij een trip gemaakt naar, naar Manchester. We zijn, gisteren zijn we, zijn we vertrokken. En vanavond hebben we, hebben we weer een geweldige wedstrijd gezien. En morgen vliegen we weer, weer, weer terug naar Groningen. Ja, hoe geweldig was het? Want wij zien hier dan het scoreverloop. Dat zag er prachtig uit. 2-2 uiteindelijk. Heel spannend dus. Ja, dat was ook inderdaad echt een hele spannende wedstrijd. Uh, ik moet zeggen dat we eigenlijk heel goed aan... Uh, aan uh, aan de wedstrijd begon. Hè, de eerste punt minuten beter het betere van het spel. Uh, en gaandeweg uh, ja, naar Manchester nam het eigenlijk toch uh, het initiatief uh, toch over. En ja, eigenlijk in de tweede helft uh, dacht iedereen dat Manchester er toch uh, uiteindelijk met overwinning vandoor zou gaan. Maar het werd nog 2-2 uh, en dan bleef het, het bleef het bij. Het spel golfde, golfde op en neer. Dus, ja, we hebben een hele leuke wedstrijd gezien. En uh, ja, een prachtige sfeer hier in, uh, in Engeland. Dus het was echt... Uh, voor de voetballiefhebbers absoluut genieten vanavond. Ja, waar zat u ongeveer in het stadion om een beeld te hebben? Nou, wij zaten redelijk uh, hoog in de nok van het uh, van het stadion en uh, uh, prima plaatsen, maar. Uh... Ja, alle, alle mensen waar we nu mee de bus zitten, zijn het allemaal met mij eens dat uh, de, de, de plaatsen in het Euroborstadion toch wat mooier zijn dan hier in het Manchester United Stadion. Ja, was het zo hoog dat je af en toe nauwelijks kon zien wie wie was of zo erg ook niet? Nee, je kon, dat, je kon dat, moet ik eerlijk zeggen, prima zien. Dus, uh, maar een geweldige voetbalsfeer hier. En uh, ja, als je, als je voetbal leuk van voetbal houdt, dan is uh, ja, het was gewoon een, geweld... het was een geweldige avond. Ja, en nu op naar huis of wordt nog een hotelletje vannacht? Nee, wij overnachten hier vannacht nog en dan hopen we dat het morgen niet al te mistig is in, in Groningen. Zodat we morgenmiddag weer uh, kunnen landen op, uh, op Hilde En dan maken we als vervolgens klaar voor de wedstrijd uh, PSV FC Groningen ja, van aanstaande weekend. Uit naar Eindhoven zaterdag. Uit naar Eindhoven zaterdag, hartstikke leuk. Ja. Een top een, uh, een topduel in de Eredivisie aanstaande weekend. Zeker weten, Hans Nijland, en Nederland. Toeval op Nederland kijkt daar naar uit. Vanuit Manchester, dank u wel. Graag gedaan. En morgen dan zijn wij terug met Langs de Lijn en ook dan is het Champions League avond. Straks na elven met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wij. Nog een fijne avond.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 Het is easy december bij wecam.nl. Als je december aankopen shop je vanuit je leuwe stoel. Feestkleding, kerstdecoratie, ski kleding of elektronica. Eerstwecam.nl. Als ik zeg je vermogen verzilveren, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Ook de nieuwste elektronica nu tot 250 euro korting. Eerstwekamp.nl.